Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Zo'n 50 inwoners van een flat in Groningen kunnen voorlopig nog niet naar huis. In de flat werd vrijdagavond een gevel weggeblazen bij een ontploffing. En gistermiddag is er een explosieve stof in de woning aangetroffen. De twee bewoners van het appartement zijn aangehouden. Eerst dacht de politie dat de ontploffing was veroorzaakt door een gasfornuis of een oven. Iedereen die met de hoge snelheidstreinen van Thalys en Eurostar reist... moet vanaf morgen een mondmasker dragen. Dat hebben beide bedrijven besloten vanwege maatregelen... die verschillende landen nemen tegen het coronavirus. Zo wordt het in België en Frankrijk verplicht... om een mondmasker te dragen in het OV en op stations. Mensen die geen masker dragen kunnen worden geweigerd in de treinen van Eurostar. Ook kunnen ze een boete krijgen van de Franse of Belgische autoriteiten.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 Het weer, overdag zijn er wolkenvelden en lokaal kan er een bui vallen. Smiddags breekt de zon vaker door, het wordt 15 tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de nacht. We'll I'm